11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Leiden is verwarring over de mogelijke achtergrond van het dreigement om een bloedbad aan te richten op een school in die stad. Een voorval waarnaar het OM verwijst, kan de directeur van de school zich niet herinneren. Het Openbaar Ministerie zei vanmiddag dat de verdachte van 18, die in Costa Rica zit, na een vakantie niet teruggekeerd is op school. Ook zou hij bij een voorval met een leraar betrokken zijn geweest. De verdachte heeft op de scholengroep Leonardo da Vinci gezeten. De directeur van die school heeft tegenover het ANP tegengesproken dat er iets is gebeurd. Ambtenaren van de Belastingdienst beschuldigen staatssecretaris Wekers van Financiën ervan dat hij jokt, meldt RTL. De ambtenaren vinden dat Wekers veel eerder had kunnen ingrijpen in de zogenoemde Bulgaarse toeslagenfraude. Zondag bleek dat Oost-Europese bendes op grote schaal in Nederland frauderen met toeslagen en uitkeringen. Volgens de ambtenaren van de Belastingdienst was Wekers al lang gewaarschuwd. Gebruikers van DigiD ondervinden opnieuw problemen. Sinds vanmiddag was het een tijd lang mogelijk om in te loggen op websites van overheidsdiensten na een DDoS-aanval die gisteravond begon. Nu wordt de site volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw aangevallen. Eerder benadrukte het ministerie dat persoonlijke gegevens van gebruikers geheim waren gebleven. Wie achter de aanval zit is onduidelijk. Het ministerie waarschuwt voor cybercriminelen die tijdens een aanval nepmailtjes sturen. Waarin om gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gevraagd. Medewerkers van overheidsdiensten vragen daar nooit om, benadrukt het ministerie. SP, PVV en 50 Plus hebben veel kritiek op het zorgakkoord. dat het kabinet vandaag met werkgevers en werknemers heeft gesloten. SP-Tweede Kamerlid Leijten vindt dat de bezuinigingen dezelfde zijn... alleen de rekening is verplaatst. Ze vindt het geen goed teken dat de Abfacabo het akkoord niet heeft gesteund. De PVV spreekt van een gedrocht. 50PLUS denkt dat mensen die graag thuis willen blijven wonen... dat door de plannen minder goed kunnen. D66 ChristenUnie en SGP hebben nog veel vragen over het akkoord. Om het erdoor te krijgen heeft de coalitie steun van andere partijen nodig, omdat VVD en P van de AG meerderheid in de Eerste Kamer hebben. De afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. Staatssecretaris Frans Wekers heeft een akkoord gesloten met een aantal brancheverenigingen. Voor benzineauto's ouder dan 40 jaar hoeft geen belasting te worden betaald. Verder komt er voor verschillende soorten een overgangstermijn. Borussia Dortmund heeft de eerste halve finale in de Champions League tegen Real Madrid met 4-1 gewonnen. Daardoor is de kans op een Duitse finale erg groot. Gisteren won Bayern München in de andere halve finale met 4-0 van Barcelona. Het weer. In het noorden neemt de bewolking toe en daar valt vanavond en vannacht wat regen. Morgen wordt het 18 tot 22 graden met af en toe zon, maar ook kans op een bui. Vrijdag gaat het regenen en daarna is het veel minder zacht. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Er bestaat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en knooppunt 1 Nes. De file is 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort... staat ook 2 kilometer, ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Geen vlees eten? Nou, mij niet gezien.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 Een twee uur durend feestelijk meezingconcert voor ons koningspaar. 30 april, Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Glennis Grace, Jim Buckham, Lee Towers, Anita Meijer, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Lekker voor flexitariërs, aangeboden door natuur en milieu. Nu bij Jumbo, gratis vleesvervanger bij aankoop van vlees of kip. Kijk op flexitariër.nl en let op, op is op.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Op het terras van het koffietentje las ik vanochtend nieuwe revue. Op de voorpagina de geheimen van Amalia. En jawel, ze hadden een paparazzi met een telelens... een 9-jarige laten bespieden op de hockeyclub... Die hoofdredacteur, die Nome, die ken ik nog wel, beweerde de man naast me op het terras, van de lagere school. Die pieste nog tot de vierde klas in zijn broek, zie je hem nog staan. Twee plasjes om zijn sandalen en een straaltje langs zijn schenen. Nou ja, dat u het weet. Wel jammer natuurlijk dat niemand in der tijd even een foto nam. Goedenavond. De nieuwe revue wil van de mediacode af... en trapt het debat af met foto's van prinses Amalia. Volgen straks de andere roddelbladen het voorbeeld. We bellen vast met de hoofdredacteur van Story. Nog een uh, verbroken mediacode. Morgen verschijnt de biografie die Jutta Gorus schreef over koningin Beatrix. Ze sprak daarvoor 70 prominenten... die vertellen over hun omgang met de majesteit. En daar zit hem, de verbroken code. Want citeren uit gesprekken met de koningin, dat mocht dus niet. Tribute bands en imitatoren, daar zijn er vele van. Maar het verhaal van Maaike Breiman is bijzonder. Want sinds zij optreedt met liedjes van Kate Bush... staat zij in zalen waar andere artiesten alleen maar kunnen, van kunnen dromen. Shepherds Bush in Londen bijvoorbeeld. En morgen in Carré. Net terug uit Londen zit zij klaar in de studio met een keyboard. En om vijf voor twaalf dat de majesteit de troonrede... met jaren steeds sneller is gaan uitspreken. Dat vond een Utrechtse taalwetenschapper. Maar we beginnen met het nieuws van... Woensdag 24 april. Het kabinet heeft met werkgevers en werknemers een akkoord gesloten over de zorg. De plannen van het kabinet stuiten op veel weerstand en zijn uiteindelijk behoorlijk afgezwakt. Toch is minister Schippers tevreden. Ik ben ontzettend trots uh, erop dat we dat ook met elkaar hebben bereikt. Er wordt minder bezuinigd op huishoudelijke hulp. Er verdwijnen minder banen en hulpbehoefenden zullen eerder in aanmerking komen voor zorg dan in de kabinetsplannen stond. Voor Avocado FNV is dat allemaal niet genoeg. Volgens mij is er geen één voorzitter die tekent dat er 50.000 banen eh, op het spel staan en mensen ontslagen worden. Dus eh, ik ga het in ieder geval niet doen. Staatssecretaris Van Rijn gaat er graag op in. We hebben ook afgesproken dat we in de zorg een sectorplan voor de arbeidsmarkt gaan maken... waarin werkgevers en werknemers bij elkaar gaan zitten om hele gerichte maatregelen te nemen om mensen van baan naar baan te begeleiden. En zo denk ik dat we alles uit de kast kunnen trekken om het werkgelegenheidsverlies zo klein mogelijk te laten zijn. Het volgende hete er voor het kabinet is het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat is afgesproken in het regeerakkoord, maar binnen de Partij van de Arbeid is er verdeeldheid over ontstaan. Het uitgangspunt van partijleider Samsom is duidelijk. Dat is ook een afspraak in het regeerakkoord. Daarbij is ook afgesproken dat hulp aan illegale onder geen beding strafbaar kan worden. Dus het wetsvoorstel wat door de Kamer behandeld zal worden, zal ook beide doelstellingen moeten dienen. Een petitie tegen het strafbaar stellen is inmiddels door zo'n 5000 mensen ondertekend... en gaat ook mee naar het partijcongres aanstaande zaterdag. Oh, wij vinden dat uh, heel jammer. Wij vinden het echt een principiële zaak. Uh, en wij vinden dat de PvdA eigenlijk aan tafel moet met de VVD om het uh, ja, uit het regeerakkoord te halen. Justitie heeft een verdachte in beeld van het dreigement om op een school in Leiden de leraar Nederlands neer te schieten. Het gaat om een jongeman, uh, komt uit Leiden, heeft in Leiden ook op school gezeten, is op een gegeven moment van deze school afgegaan. Deze jongeman verblijft op dit moment in Costa Rica. De jongen van 18 maakt een reis door Zuid-Amerika... en heeft een mail vanuit Costa Rica gestuurd. Hij kan dus op dit moment geen kwaad doen. En daarom wordt de beveiliging verminderd. Burgemeester Lenverink van Leiden lijkt opgelucht. Wat wij weten van hem is dat hij op een Leidse school heeft gezeten. Dat hij een conflict heeft gehad met een, uh, een Nederlandse leraar. Dat hij belangstelling heeft gehad voor wapens. Dat hij ooit waarschijnlijk een presentatie heeft gegeven... over uh, schoolshootings. En dit soort elementen bij elkaar maakt het wel heel erg waarschijnlijk. Het openbaar ministerie spreekt inmiddels wel tegen... dat de dreiging verband houdt met een fietje met de leraar Nederlands. De RVD daagt het tijdschrift Nieuwe Revue voor de rechter. Het blad heeft tegen het protocol in foto's van Amalia gemaakt... in haar vrije tijd, zoals aan het hok hier. De hoofdredacteur legt uit waarom. De doelstelling die wij hebben als Nieuwe Revue is dit aankaarten... dat in Nederland het Huis van Oranje de pers in principe beperkt... verder beperkt dan journalistiek noodzakelijk is. Leeftijdgenoten van Amalia, de prinses is negen... begrijpen wel dat het niet leuk is om doelwit te worden van de roddelpers. Je, je wil zelf ook niet dat je gewoon even aan het winkelen bent. en Je, wordt opeens, uh, je komt opeens de volgende ochtend, lees je de krant... en dan sta je daarin dat je gewinkeld hebt. Prins Klaus noemde het ooit de core business van zijn vrouw, lintjes knippen. Vandaag legde Beatrix haar laatste werkbezoek als koningin af... en voor het laatst klonk het dan ook. Dames en heren, haar majesteit, de koningin. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Jan van Halst, hartelijk welkom, voetbalanalist. Want gisteren werd Bayern München ruimschoots gewonnen van Barcelona. Bayern München won van Barcelona. En uh, vandaag was dan die andere halve finale, Dortmund-Real Madrid. 4-1 is het geworden, was het laatste wat ik zag. Ja, dat klopt, ja, is het geworden. Was het een mooie wedstrijd? Uh, geweldig weer. Een totale verrassing. Want iedereen had wel verwacht dat uh, in ieder geval de krachtverhouding wat meer bij elkaar zouden liggen. Maar Dortmund die tanden over Real Madrid heen. Geweldig. En dan hebben we u even uitgenodigd, want er is iets bijzonders aan de hand. Want dan krijg je dus uh, de kans op een geheel Duitse finale... van die toch zo internationale Champions League. Ja, dat klopt. Ja, nou, Die kans is wel uh, bijna 90 procent. Ook gezien uh, het verschil in, uh, in klasse van de beide wedstrijden. Dus ja, daar kunnen we eigenlijk wel van uitgaan. En, uh, Want ze, ja, moeten, ze moeten allemaal nog een keer tegen elkaar, één keer uit, één keer thuis? Ja, ja volgende week is dat. Nou ja, die wedstrijden moeten gespeeld worden. En dan zal, uh, zal er ongetwijfeld een Duitse finale komen op 25 mei in Wembley. En, is dat uh, leuk? Uh, nou ja, als je kijkt naar, de voetbal, naar, naar puur de voetbalkwaliteiten, dat wordt een fantastische wedstrijd. Maar uh, als, je, als je als supporter kijkt en in, als je in mijn hart kijkt, vind ik het jammer. Waarom? Nou ja... Het is altijd leuk bij zo'n Europa Cup toernooi. dat daar uiteindelijk uh, ploegen komen te staan. van twee verschillende uh, voetbalculturen, uit twee verschillende competities. die uiteindelijk. doordat door ze het hele jaar een, een, een, een toernooi hebben afgewikkeld. daar in die finale komen. En nu wordt het ja een beetje een Duits feestje. Maar goed, Bayern, München en, en Dortmund. Die, die, die een fantastisch toernooi spelen. dat wordt toch gewoon spannend voetbal. Voetbal is toch voetbal? Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dan dat moet, moet je ook eigenlijk. En ik helemaal als analist. dus ik mag dit eigenlijk helemaal niet zeggen. maar ja, ik ben ook een beetje liefhebber. Het is leuk om zeg maar, een, een Engels spelende ploeg tegen een Italiaans spelende ploeg. Dat zijn gewoon verschillende voetbalculturen. Of een Duitse tegen een Spaanse. Wat we nou de afgelopen uh, twee dagen hebben gezien. En uh, ja, dat had ik heel graag ook in de finale gezien. Maar ja, dan hadden de andere ploegen maar beter moeten voetballen. Hè? Want Dortmund en Bayern München, die verdienen dit echt. En de Duitsers zijn die er wel blij mee? Ja, dat wordt één grote karavaan naar, naar Engeland natuurlijk. Het was vanavond ook weer een groot feest. 80.000 mensen. En helemaal door de grote verrassing. Nou, dankjewel Jan van Halst. Binnenkort dus een Duitse finale, waarschijnlijk. Ja, dank. De krant vanmorgen, Juri Stubinitski. Goedenavond. De brandweer is boos. In Spits zegt Brandweer Nederland... dat commerciële bedrijfjes steeds vaker nieuwbouwplannen controleren. En misschien doen ze dat wel helemaal niet goed. Als er dan brand uitbreekt in zo'n nieuw gebouw... moet de brandweer komen opdraven. En daarom wil de brandweer meer betrokken worden bij nieuwbouwplannen. Het moet zelfs in de wet komen. Dan worden plannen beter gecontroleerd en neemt de veiligheid toe, zegt de brandweer. Je zult er de komende jaren vaker over horen... omdat er steeds meer nieuwe gebouwen bij komen. Steeds meer mensen adopteren een graf... van een omgekomen militair uit de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder is dat daar ook tien scholen tussen zitten. Leerlingen moeten graven verzorgen... en af en toe een bloemetje komen brengen, staat in de Telegraaf. Zo leren ze meer over de Tweede Wereldoorlog, democratie en vrede. De stichting die de oorlogsgraven beheert... hoopt dat de leerlingen zich verdiepen in de slachtoffers... en bijvoorbeeld een werkstuk over ze schrijven. Basisschoolleerlingen kunnen beter spellen, maar met begrijpend lezen gaat het een stuk minder goed. Dat blijkt uit de resultaten van een CITO-peiling waar het Nederlands Dagblad over schrijft... Ook konden leerlingen vorig jaar iets beter rekenen. De scores liggen ruim boven het internationale gemiddelde. Je merkt er nog niets van als je een pak koffie koopt... maar binnenkort zou dat een stuk goedkoper moeten worden... beweert de Volkskrant. De wereldmarktprijs van de belangrijkste koffiesoort Arabica... is de afgelopen twee jaar ingestort. En zodra de oude voorraden tegen de hoge prijzen zijn verkocht... zal de prijs waarschijnlijk weer dalen. In Argentinië is nog niet echt sprake van oranje koorts. Behalve in de media dan. Het valt een correspondent van op. Maxima staat op de cover van veel tijdschriften... en bij de grootste krant van Argentinië... hebben drie redacteuren op 30 april een extra nachtdienst... om het Koninklijke Nieuws te volgen. En voor Argentijnen die vroeg uit bed komen... staat er een enorm televisiescherm bij de obelisk in Buenos Aires. En daarop is de inhuldiging te volgen. Een historisch moment waar we trots op moeten zijn, laat de gemeente weten. Hoe pak je het tekort aan priesters aan? Met een glossie natuurlijk, denkt het aartsbisdom Utrecht. 100 pagina's in kleur. Net als andere bisdommen kampen ze ook hier met een groot tekort. En de Glossie moet daar verandering in brengen, schrijft de Volkskrant. Door alle misbruikschandalen wordt er met een scheef oog naar priesters gekeken. In de Glossie worden priesters geïnterviewd over hun geloof en twijfels. Ze hebben het over verliefdheid, ziekte en over hoe het is om in deze tijden priester te zijn. We hoeven dus geen special te verwachten over de laatste mode in de kerk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Somewhere Only We Know, gezongen door Keen. Eerst hadden we een regeerakkoord en daarna kwam er een woonakkoord. Een sociaal akkoord hebben we ook nog gehad. En sinds vandaag hebben we dus ook een zorgakkoord. Nou, het kabinet uh, sluit heel wat akkoorden af. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Van Rijn zijn er alvast heel trots op... Maar wat vindt de rest van de Kamer er eigenlijk van? Wilma Borgman is in Den Haag. avond, Wilma. Dag Peter, goedenavond. Ja, het lijkt uh, soms een beetje op sportverslaggeving uh, Haagse journalistiek. Wie heeft er uh, nou echt gewonnen? Ja, er zitten echt twee kanten aan hè, natuurlijk. Als je het vanuit het kabinet uh, bekijkt... dan kun je je wel voorstellen dat ze daar heel uh, trots zijn en blij met dit akkoord. Uh, dat geldt vooral voor uh, staatssecretaris Van Rijnmond. Inderdaad, die heeft heel wat kilometers afgelegd daarin. De gangen van de Tweede Kamer is maanden bezig geweest met uh, overleg. En die heeft dan toch maar een belangrijke stap gezet... om de langdurige zorg echt te hervormen. Er is bij werkgevers en werknemers in de zorg draagvlak gevonden... voor de plannen, um, voor de, de vraag hoe moet de zorg worden geregeld... voor chronisch zieken, voor gehandicapten en ouderen. Um, het is een van de grote hervormingen die het kabinet voor ogen heeft... en die is nu dan toch maar mooi ingezet. Um, waarbij het wel zo is dat de precieze uitwerking nog komt. Er moet nog heel veel worden ingevuld... en uh, details moeten nog bekend worden gemaakt. Er komt morgen nog een brief over. Maar dit is toch een belangrijke eerste stap, zegt ze bij het kabinet. Maar normaal heb je als regering eerst een regeerakkoord... daarin staat wat je, wat je wilt. En, en dat er dan daarna nog een ander akkoord nodig is... waarin je dat afzwakt, dat is toch moeilijk als een overwinning te zien? Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Want inderdaad, opnieuw en alweer is het regeerakkoord aangepast. Ik geloof dat dat inmiddels de vierde keer is... Um, er komt minder bezuiniging op huishoudelijke verzorging bijvoorbeeld. Want Pieter herinner je je nog um, de verkiezingscampagne... waarin de VVD het voorbeeld noemde van iemand uh, van de hulp... die bij een bejaard iemand de ramen lapt. Dat zou ook best door een familielid gedaan kunnen worden. Of de buurvrouw vond de VVD. Maar um, dat gaat toch anders dan het kabinet wilde. Er blijft meer geld voor beschikbaar bij gemeenten... dan het kabinet uh, wilde bezuinigen. Um, de vergoeding voor dagbesteding... voor mensen die dus overdag naar een plek gaan... waar ze worden bezighouden voor persoonlijke verzorging... die blijft nog nog één jaar bestaan, had eigenlijk per 2013 moeten worden afgeschaft... maar um, blijft nu ook in 2014 overeind. De toelatingseisen voor mensen die naar een instelling gaan... die worden minder streng dan het kabinet eigenlijk wilde. Um, ook heel belangrijk, het kabinet wilde dat de salarissen in de zorg niet zouden stijgen... maar dat gebeurt nu toch dus inderdaad een aanpassing van de oorspronkelijke plannen. En dat is inderdaad niet zo fraai... Um, de nullijn was dat, hè? De nullijn precies, want als het een verbetering is... waarom heeft het kabinet dat dan niet meteen op deze manier geregeld, kun je afvragen. Maar bij het kabinet hebben ze zich natuurlijk gerealiseerd... dat uh, het regeerakkoord op te veel weerstand zou stuiten... en dat dit de enige manier was toch om dingen van elkaar te krijgen. Maar goed... Dat waren allemaal uh, ingeboekte bezuinigingen. Ja. Dus, dus het weer uh, ongedaan maken kost ook weer geld, wat weer ergens anders vandaan moet ja, komen. Ja, zeker. Jij noemde het woord nullijn. Dat gaat inderdaad over die salarissen. Uh, het kabinet had een bezuiniging op de plank liggen. voor als in het najaar blijkt dat het met de begroting niet goed gaat. Die nullijn zou 1,2 miljard uh, euro opleveren. Die is dus van tafel. Uh, definitief van tafel ook, heeft de minister vanavond in het debat gezegd. En dus heeft het kabinet een probleem op papier van uh, dikke miljard. En zij zijn ze nu op zoek naar ja, waar dat dan gevonden moet worden. Moet dat per se binnen de zorg uh, nee. te vinden zijn... of kan het overal vandaan nee, komen? Nee, nee de verschuivingen in het zorgakkoord... Die zijn wel binnen de zorgbegroting geregeld. Maar dit, uh, dit miljard is een probleem van het hele kabinet. hoeft niet uit de zorgbegroting te komen... maar moet wel ergens gevonden worden. Nou, de, de bonden die waren al afgehaakt, dus die doen toch niet mee aan het akkoord? <laughs> uh, de avocabo FNV niet in ieder geval. En daar waren ze, want nu 91 doet wel mee bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een uh, um, Oh ja, een, was ik uh, bijna vakbond. vergeten. Ja, maar die hebben hun handtekening wel gezet. Dat geldt niet voor avocabo FNV... En in de coalitie, zeggen ze niet hardop natuurlijk... maar achter de schermen wel wordt geopperd... dat de tegenstem van Corrie van Brink iets te maken heeft... met haar ambitie om voorzitter van de FNV te worden. Um, meer daarmee, zeggen ze dan met de inhoud van het akkoord. Maar goed, de reden die Abfokabo heeft uh, gezegd... is uh, dat ze erg aanhikken tegen het verlacht, verwachte verlies aan arbeidsplaatsen. Uh, ze denken daar dat er als gevolg van die bezuinigingen... tienduizenden banen in de zorg verloren gaan. En daar willen ze niet aan meewerken. Is de oppositie wel tevreden? Nou, eigenlijk geldt voor de oppositie een soortgelijk verhaal... als uh, bij het sociaal akkoord. Uh, partijen wachten op die uitwerking... vinden het nu nog te vroeg voor een oordeel. Uh, er zijn ook belangrijke partners in de zorg niet bij dit akkoord betrokken. De cliëntenorganisatie bijvoorbeeld niet. Um, dat moet allemaal nog. De gemeente niet. Terwijl zij een groot deel van die huishoudelijke verzorging moeten regelen. En zolang dat allemaal, al die details, alle de bedragen, criteria niet... Um, tot in detail zijn uitgewerkt, willen CDA, ChristenUnie, uh, SGP, D66 GroenLinks geen finaal oordeel geven. Nou, dat is anders voor de SP en de PVV, want die wijzen het af. Uh, Fleur Agema van de PVV viel haar PVDA-collega Van Dijk vanavond aan op het banenverlies. Um, Agema had de term katshuisje bedacht voor de houding van Abvacabo FNV. Hoe kan het, zei Agema, dat de PVDA het akkoord steunt en de Abvakabo niet? Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Brink trok het niet meer... en deed vanmorgen een katshuisje. Ze hield haar rugrecht en ze zei nee. En ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat de Partij van de Arbeid... hier in dit huis, in de Tweede Kamer... gewoon voor het ontslaan van veertigduizend thuiszorgmedewerkers staat. Van ja, Voorzitter, het antwoord op is vrij eenvoudig dat is omdat je met katshuisjes de zorg niet beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar houdt. Voor nu niet en voor in de toekomst. Daarvoor zul je verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat doen de staatssecretaris, dat doen de minister. Dat doen talloze partijen in het veld. Vakbonden, werkgevers, patiënten en cliëntenorganisaties. Allerlei mensen die juist geen katshuisjes doen omdat die zorgen na aan het hart ligt en daarvoor ook verantwoordelijkheid willen dragen. Ja, dat zei Outwin van Dijk van de Partij van de Arbeid. Die zei, het is nog maar de vraag of al die ontslagen ook echt zullen vallen. Want misschien is het wel zo dat de mensen die nu eh, bij ouderen of gehandicapten thuis de boel verzorgen door hun opdrachtgevers in dienst worden genomen. En dan zal het uiteindelijk wel meevallen met die ontslagen. Maar goed, tegenwoordig moet je je ook nog afvragen... of dit allemaal wel overeind blijft in de Eerste Kamer. Daar moet het kabinet zich vooral afvragen. En of dat in dit geval zo is, zal weer moeten blijken. De SP heeft vanavond heel hard geprobeerd om duidelijk te maken... dat ik dit akkoord eigenlijk linea recta de prullenbak in kan. In ieder geval als het blijft zoals het is. Vanwege de kritiek die de oppositiepartijen toch ook hebben. Maar die hielden zich vanavond behoorlijk op de vlakte in het debat. En Renske Leijten van de SP wilde dan vervolgens weten... is er nog ruimte... Om iets aan het akkoord te veranderen. Maar VVD wordt voor de Bas van Douwts die wilde daar niet op vooruit lopen. Luister maar. Vandaag heeft het kabinet afspraken gemaakt met werkgevers en een groot deel van de vakbonden. Wij zeggen, dat is een goede zaak dat het kabinet dat heeft gedaan. Is een hele belangrijke eerste stap. naar nou, waarschijnlijk morgen hoop ik, vraag ik hierbij ook aan de staatssecretaris de volgende belangrijke stap: het verschijnen van die hoofdlijnenbrief. En daarna gaan wij daar altijd het parlementaire debat over aan, in de Tweede en in de Eerste Kamer. Alleen de positie van de VVD is: dit is een goed akkoord en complimenten aan de minister en de staatssecretaris. Voorzitter, dat de VVD-fractie en de SP-fractie het niet met elkaar eens zijn... over de koers op de zorg, is algemeen bekend. Maar waar ik naar op zoek ben, is naar wat is dit akkoord nou waard? En waar gaat dat toe leiden? En ik stel gewoon vast, voorzitter, er is nu geen gegarandeerde steun in de Eerste Kamer. En als de VVD-fractie volhardt in dat de oppositie in de toekomst nog mag tekenen bij het kruisje... dan sneuvelt dit akkoord. Nou, voorzitter, de andere partijen in deze Kamer moeten maar oordelen... hoe zij vinden, het vinden dat uh, de SP hier namens hen als spreekbuis uh, optreedt... en vast aangeeft wat zij in de Eerste Kamer gaan doen. Ik weet dat niet. Alleen de VVD zegt hier wel, wij steunen dit akkoord. Ja, de VVD steunt het akkoord, zei uh, Bas van het Woud van de VVD. En dat geldt ook voor de PvdA. En pas bij de uitwerking, dan horen we hoe de andere partijen erover denken. Goed, dankjewel uh, Wilma, Wilma Borgman. Little Numbers, en dat werd gezongen door de band Boy. Zometeen ga ik praten met Jutta Gores, die zit hier alvast. Hartelijk welkom, boek geschreven, Beatrix, een intiem en zelden beschreven... kijkje in het leven van uh, onze aftredende koningin. Maar we beginnen even met de nieuwe revue, want het mag niet... maar ze hebben het toch gedaan. Het tijdschrift publiceerde een foto van Amalia terwijl ze aan het hockeyen was. En daarmee schonden ze de mediacode. Eerder vanavond sprak ik Mathieu Slee, hij is hoofdredacteur van Story... en ik wens hem allereerst natuurlijk een goede avond. Wat, wat vindt u daarvan, van het doorbreken van de mediacode... en het plaatsen van zo'n foto? Nou, ik ben uh, enorm blij dat Nieuwe Revue uh, de discussie heeft aangesprongeld. Uh, de mediacode is, is mij al, al langere tijd een enorme doorn in het oog... omdat ik er toch wel problemen mee heb... dat het Hof eenzijdig uh, een aantal regels heeft opgesteld... waar de hele Nederlandse zich aan moet houden. Ik vind het een beetje jammer dat Nieuwe Revue het verhaal heeft geïllustreerd... Met een foto van Amalia. Uh, omdat je daarmee de discussie krijgt. van. Um, of een meisje van 9 jaar. nu door de fotograaf en camera moet worden. achtervolgd. Zou Story ja, mij... dat nooit doen? Zouden jullie nooit een minderjarige volgen? Uh, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Uh, wat de Mediacode betreft. zou ik er een enorm voorstander van zijn. als die wordt aangepast. en dat het alleen nog betrekking heeft. op de minderjarige kinderen. en dat leden van het Koninklijk Huis. die 18 jaar of ouder zijn. Uh, ...daar niet meer onder vallen. Betekent dat ook dat jullie dat in praktijk gaan doen? Dat jullie nu voortaan je niet meer aan die code gaan houden? Uh, nee, dat, dat, dat betekent het zeker niet. Uh, al is het alleen maar vanwege de enorme kosten die het mensen ook meebrengt. De RvD die heeft vandaag aangekondigd dat ze een bodemprocedure beginnen tegen een nieuwe revue. Uh, in het verleden hebben ze ook een aantal zaken gevoerd tegen b privé. Die hebben ze ook gewonnen. Uh, en dat, dat zijn vrij dure procedures, nog, nog even ongeacht of je wint of verliest. Ja, jullie uh, hebben er ook wel eens een gehad, hè, een procedure, in 1995. Ja, dat was voor, voor mijn tijd de story. Maar het zijn, het zijn vrij dure procedures, dus uh, ik ben er zeker niet op uit om... Uh, A, ben ik er sowieso niet op uit om te gaan uh, provoceren. Uh, B, wil ik uh, als het enigszins kan rechtszaken, dure rechtszaken verkopen. Uh, Is dat het enige ik... argument, gewoon, gewoon het geld? Werkt het zo? Nou ja, dat is natuurlijk een belangrijk argument, hè. Kijk, kijk, vergis je niet, uh, het, het kost het Hof niks. Ik bedoel, het is de belastingbetaler die de procedures van uh, de familie Maar geldt ook niet bijvoorbeeld wat het publiek vindt... of misschien de ethiek, om het woord maar te noemen? Ja, maar ja, dan denk ik dat een hele hoop andere media zelf wat verwijt hebben. Kijk, uh, nieuwe Revue steekt nu zijn nek uit. En Nieuw Revue komt nu uh, terecht tegen de medicode in het geweer... Andere media, natuurlijk, achterover hangen. te nu bovenop het onderwerp springen. maar zelf niet het lef hebben genomen. om die discussie aan te zwengelen. Maar zo'n zo primeur, hè? Want, ik... want nieuwe revue is ook een beetje in paniek. Die hebben, hebben lezers nodig. Helpt dit nou echt? Zo'n foto van Amalia, verkoop je daardoor ook meer? Nou, dat denk ik niet. Maar ik, ik heb, uh, vandaag heb ik meerdere keren in de media dat argument naar voren horen komen. Terwijl eigenlijk natuurlijk journalisten zichzelf de vraag moeten stellen. Zijn we niet met z'n allen een enorm stelletje padvingers geworden... dat we twee keer per jaar als een soort schooljongens naar een fotomint uh, opdraven... waar een toneelspelletje wordt gespeeld? Kortom, de discussie is aangezwengeld. Mathieu Slee, hartelijk dank, hoofdredacteur van de story. Dank. Heel graag. Jutta Gorus, u sprak 70 mensen in de buurt van de koningin. Allemaal prominente. Al die gesprekken uitgewerkt. En dat resulteerde in het boek Beatrix dwars door alle weerstand heen. En dat verschijnt morgen. U kent de koningin inmiddels wel een beetje, denk ik. Indirect. Nou, ja, indirect. Via uh, die 70 mensen, zeker. Um, en ik, ja, ik heb inderdaad een aardig beeld gekregen van hoe zij uh, zich ontwikkeld heeft uh, sinds de vroege jeugd. En, um, en ik denk, um, ja, dat heeft, heb ik te danken aan al die mensen die ik gesproken heb. Hoe liep ja. zij vanochtend uh, door het paleis heen toen zij hoorde... dat Nieuwe Revue die foto's had gepubliceerd? Mm, ja, dat is um, moeilijk, te denk, nou, moeilijk te zeggen. Ik denk gissen. Het geval... is hoe dan ook gissen. <laughs> ja. Nou ja, die mediacode komt natuurlijk ook van de familie zelf. Hè. Of die heeft die, die mediacode samen met de RVD ontwikkeld. Um, eigenlijk na een periode dat het moeizaam ging tussen de media en uh, het Koninklijk Huis. In de tijd van de Margrieta-affaire en de Mabel-affaire. Om beide um, belangen te dienen? Ja. Zowel van de pers als, als van de meisjes. Ja. Hoe reageert de koningin dan als, als iemand haar toch een beetje. Nou, ja. Ja, niet haar direct, maar de, de familie. Um, hoe zeg je dat netjes? Night, nou ja, in discrediet blessed, brengt. In discrediet ja. brengt. Ja. Ja, uh, zou zij zeggen misschien. Um, ja, ik, uh, er is altijd een wet geweest in de familie. En die gaat ongeveer zo dat je. Um, alles wat je doet moet uh, daglicht kunnen verdragen. En als je je zo gedraagt, dan betekent dat ook dat je minder kwetsbaar bent... voor uh, aanvallen van buitenaf of voor, um, nou ja, voor dit soort... Uh, um Roddelbladen of wat, wat andere bladen doen met je leven. Maar en... is, is Beatrix driftig? Is zij iemand die op zo'n moment zich laat gaan... Ja. of is ze altijd beheerst? Nou, ik denk wel dat ze vaak beheerst is... maar wel heel streng en, met, en kritisch. Hè? Dus meteen, uh, het moet geen toneelstukje zijn. Hè? Um, dat was een uitspraak die ze deed bij de beediging van de ministers... de laatste keer toen het opnieuw moest. En daar had ze en... natuurlijk ook wel gelijk in. Sta je daar een beetje het overnieuw te doen? Ja, is dat, is dat typerend voor Beatrix? Want u heeft heel veel anekdotes. U, u, u bent zelf een, een boek vol anekdotes nee. geworden, denk ik. Ja. Is, is dat typerend voor Beatrix? Zo'n moment dat je zegt, nee, ik ga even geen toneelstukje doen. Ja, ik denk dat zij heel direct is. En um, ook dat heel erg heeft geconserveerd voor haar privéleven. Dat ze ook bijvoorbeeld op een heel moeilijk moment... Um, in het afgelopen tien jaar... Uh, toen ze een tentoonstelling in het Stedelijk had uh, gemaakt... Um, en die werd de grond ingeboord in de kranten... Uh, dat ze zei ik kan geen goed meer doen in dit land tegen haar vrienden. Het zijn vaker momenten... er zijn veel momenten aan te wijzen dat ze zich direct iets laat ontvallen. En ze heeft... Dat ook in het openbaar steeds meer gedaan. Door bijvoorbeeld te zuchten uh, na de aanslag in Apeldoorn. Uh, we hebben een brok in haar keel gezien uh, op de avond uh, van de 4 en 5 mei daarna. Uh, dus zuchten en tranen zijn iets He, meer te zien bij haar. Ze is wat persoonlijker maar, geworden. Dat denk ik wel. Ze heeft zich bijvoorbeeld ook uh, laatst... Uh, um, over de Russische asielzoeker, um, he, de dolmaat of zaak... Uh, heeft ze zich uitgelaten. Dat ze, he, dat ze daar, daar was ze heel kritisch over, dat dat, dat eigenlijk niet kon. Uh, dat de Nederlandse staat hem um, had laten gaan... Uh, en, en waardoor hij zelf moord pleegde. Um, uh, ja, je ziet dat ze in ieder geval steeds meer zich gepermitteerd heeft om dingen te zeggen. Over hoofddoekjes, het dragen van een hoofddoek, als ze in Oman is. Um... Wat een onzin, en... zei ze over het verwijten van Wilders... dat ze daar ja. uh, zo'n ding op haar hoofd had. Ja. Maar wat opvallend is aan haar, is dat ze dat binnenkamers uh, kan doen, die directheid. Maar daarbuiten is ze formeel en functioneel. En dat is een heel duidelijk onderscheid bijvoorbeeld met haar moeder en ik denk ook met Willem-Alexander... dat ze binnen het protocol opereert... en, um, en echt echte functie van koning voor haar persoonlijk leven zet. Professioneel, ook, ja, boven duty alles. Duty first, self second. He, dat, um, dat komt op de tweede plaats. En Wat zou ze van uw boek vinden? Want, want u citeert mensen over haar... U, uh, Indirect komt, wordt zij zelf ook uh, geciteerd. We komen heel veel over haar te weten. En eigenlijk is dat iets wat zij altijd heeft geprobeerd te voorkomen. Ja. Uit een gesprek met de koningin wordt niet geciteerd. In ieder geval in staatsrechtelijk opzicht. Hè, is het, uh, kamerleden mogen bijvoorbeeld niet citeren... uit gesprekken die ze met haar hebben. Dat gaat ook natuurlijk om de nieuwswaarde op dat moment. Ik denk um, dat mensen die uh, aan mijn, ja, mijn boek hebben meegewerkt... toch besloten hebben... Um, sommige dingen moeten nu aan het eind van haar koningschap ook een keer gezegd worden. Uh, je ziet ook heel duidelijk in mijn boek dat waar het over staatszaken gaat... dat er niet of heel weinig geciteerd wordt. Uh, u heeft dat, de code niet gebroken eigenlijk, vindt u zelf? Um, ja, nou, de, wat is de code? He? De mensen bepalen natuurlijk ook zelf wat ze doen. En er is een, misschien een code in de hofhouding... dat je niet over de koningin spreekt. En uh, er is inderdaad een um, uh, direct citeren. Uh, ja, dat, dat wordt niet uh, door, bijvoorbeeld door parlementariërs... Uh, maar is u was niet natuurlijk gebruik. nergens echt bij... dus u heeft zich in die zin ook niet echt aan een code te houden. Nee, nou, ik ben eigenlijk uitgegaan van wat mensen mij wilden vertellen over haar... En, um, en ik heb uh, nou, dat vervolgens ook weer uh, laten zien aan, aan die mens. En uh, op die manier kun je, een, kun je een boek schrijven. En ik vind het ook belangrijk natuurlijk dat het levendig is. En dat citaten natuurlijk altijd geverifieerd uh, worden. Dus ik ben, als ik iets van iemand hoorde... Altijd ook weer naar iemand anders gegaan die dat kon bevestigen. Waardoor... Kortom, kortom een, een net boek. Het is, een, het is ook een mooi boek. Je, je komt dichter bij de koningin als je, als je het leest. Um, het beeld, we hebben natuurlijk al heel veel portretten van Beatrix uh, over ons heen gekregen. En, en dat zal nog wel veel meer gebeuren in de komende weken. Um, cool, perfectionistisch, plichtmatig, uh, politiek betrokken. Een goede radar in, in, in de samenleving. Zijn er eigenlijk ja. dingen die u te weten bent gekomen over Beatrix waarvan u dacht... Dat had ik nog nooit gedacht. Dat is totaal anders dan ik ooit had gedacht. Um, even kijken. Nou, heel veel van wat je nu zo opnoemt... Dat, um, daar zit ook wel een kern van waarheid in. Hè? De, uh, dat perfectionisme dat zit er zeker. Hè? Dat is natuurlijk een eigenschap die ze heel duidelijk ontwikkeld heeft. Um, en waar bijvoorbeeld prins Klaus heel veel kritiek ook op heeft gehad. En die zei wel eens... Uh, je weet meer van Drenthe dan de mensen daar zelf... Uh, als ze daar naartoe moest. Um, er zijn... Um, ja, ik vind het eigenlijk vooral... Vond ik het mooi om te zien... Waar haar ongenaakbaarheid... En afstandelijkheid... De, de, die Dat perfectionisme vandaan kwam. En dat dat inderdaad... Ook te maken had met... Wat, hoe haar voorgangster... Uh, uh, um, zich uh, ja, ontwikkeld had. Haar moeder. En, ja, ja, haar moeder uh, natuurlijk ook. Want reerde. ze was kritisch over haar moeder. En heel fascinerend had een zeer moeizame verhouding met haar vader, blijkt uit het boek. Met prins ja. Bernard. Ja, in ieder geval is dat, dat is niet zo in haar jeugd geweest. In de jeugd waren ze ontzettend close. En dat heeft ook bijvoorbeeld Helle Haas heel mooi beschreven... in het uh, boekje wat ze over haar schreef, portret, uh, toen Beatrix 18 werd. Maar na de Lockheed-affaire, en eigenlijk al wat eerder... er gingen minaresse mee op vakantie met um, de familie... Um, en daar, na die Lockheed-affaire is ze kritisch geworden over hem. En heeft ze ook enige afstand genomen. En dat is en alleen zo... maar meer en, en meer geworden. Dat staat heel mooi in het, in het boek uh, te lezen. Ja, Nu, nu uh, gaan we afscheid nemen van, van Beatrix als koningin. Dan komt de opvolger. Daar heeft u niemand over gesproken, maar vast wel veel over gehoord. Wordt het echt heel anders? Gaan, gaan we er echt veel van merken dat het een andere wind gaat waaien? Nou, hij heeft natuurlijk een aantal uitspraken gedaan um, die daar wel op wijzen. Hij heeft vandaag alweer het protocol fetischisme genuanceerd... maar hij heeft toch duidelijk gezegd uh, dat, dat je hem mag noemen hoe je wil. Uh, en dat zegt ook veel over uh, hoe hij zal zijn, denk ik. Want dat is persoonlijker, dus iets meer op het volk gericht... Uh, denk ik, dan de staatsrechtelijke vrouw die Beatrix is. En dat en die... koningslied, want, want ze zeggen nu dat zou met Beatrix dus nooit gebeurd zijn... zo'n reletje over hun koningslied. Ja, Nou ja, de, Beatrix is natuurlijk een regisseur. Een, iemand die heel erg goed kan organiseren. En ook um, toch heel erg let op dat het protocol ook de mensen beschermt. En dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat nu niet gebeurt... Want um, er is verdeeldheid over dat lied. En dat heeft ook kunnen ontstaan. Omdat het van iedereen was. En iedereen daar wat over te een, zeggen. Had. Een lossere stel en, en meer van het uh, volk. Het boek, ik noem het nog een keer. Beatrix, dwars door alle weerstand heen. Jutta Gores, hartelijk dank. En we gaan wel. nu luisteren naar Maike Bijman. Die zit hier in de studio. focus on the day that's been I realize he's there When I turn the light up And turn over Nobody knows about my man They think he's lost on some horizon And suddenly Listening to a man I've never known before Telling me about the sea The man with the child in his eyes. Maaike Breiman. Ik wilde bijna zeggen Kate Bush, maar dat, dat was er niet. Het was toch echt Maaike Breiman. Morgen staat ze in Carré met een Kate Bush tribute. Welkom ja. Maaike. Hallo. En net echt vanavond teruggekomen uit Engeland. Net ja. uit het vliegtuig gestapt. <laughs> net uh, van het vliegveld opgehaald, ja. Echt een popster bestaan al een beetje, ja, het begint wel op te lijken. Hè? Wat, wat was je aan het doen in, in Engeland dit keer? Uh, ik, heb, uh, ik zat trouwens in Liverpool. Ik hoorde je Londen aankondigen. Um, Oké. Okay. Uh, ik heb twee dagen gerepeteerd. Net daar met uh, mijn dansers vooral. Want je gaat in, in Londen weer optreden binnenkort. Nou, nee, uh, voorlopig even niet. Dit is de laatste van onze tour van dit jaar. We hebben net vorige maand een tour door heel Engeland gedaan. Geëindigd in Londen, inderdaad. De gekke zaal. Shepherd's Bush Empire. Dus dit is voorlopig even de laatste. En dan morgen in Carré. Dat is, dat is een zaal waar, waar ontzettend veel artiesten echt alleen maar van kunnen dromen. Ja. En dan, en dan gebeurt dat ook echt. Ik heb vorig jaar er grapjes over gemaakt met mijn achtergrondzangeres. Ah joh, volgt jij Carré? Tuurlijk. En dan sta je daar. En uh, ik sta er. Ja. Maar niet als jezelf. Nou ja, nee. nee of toch wel? wel niet. Ja, ik, ik stop er wel altijd wat van mezelf in. Ja, anders, ik denk dat het anders ook niet zou werken als je alleen maar bezig bent met kopiëren. Ik wil gewoon die liedjes op het podium tot leven brengen. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van deze show. Hoe is dat begonnen? Was je altijd al Kate Bush uh, uh, fan? Luister je dat thuis al? Uh, nou, ik krijg de vergelijking al zo lang, echt al een jaar of twee. 20 inmiddels, en ik was, ja, ik was toen een jaar of 16 toen mensen daarmee begonnen met die vergelijking. En toen luisterde ik nog niet echt naar haar, dus dat is in de loop van de jaren meer gekomen. Uh, ik heb ook heel erg mijn best gedaan, een tijdje om niet op haar te lijken en niet met haar geassocieerd te worden. Maar ja, dat uh, na 15 jaar vergelijkingen uh, dacht ik: laten we, laat ik me er dan maar aan overgeven. En Laat ik hier dan maar wel iets mee gaan doen. Wie weet. Uh, Brengt het me nog ergens? En pas echt, de laatste vijf jaar heb ik me echt in haar verdiept. Dus daarvoor vond ik het mooi. En uh, nu heb ik me er echt helemaal in gestort. En het is, het, zit, het is zo goed allemaal. Wat, wat, wat is er zo goed aan? Want er zijn heel veel mensen die dat, dat vinden, maar. maar... Kun jij een eigen poging wagen? Uh, ja, buiten dat ik het muzikaal heel interessant vind, omdat het heel divers is, vind ik het uh, textueel ook heel sterk. Het zijn nooit standaard teksten, maar ze, was heel, ze had heel veel een vooruitziende blik. Echt nummers die jaren later eigenlijk pas echt actueel werden. Uh, uh, of verhaaltjes, het zijn allemaal verhaaltjes met, met een twister in of met humor of wat uh, Zullen we luisteren naar een, een fragment van de echte Kate Bush? Ja, is goed. Ja, die stem die herken je meteen. Er ja. is iets met die stem. Ik zou niet precies weten wat. Maar... Ja, sommige stemmen hebben dat. En het is altijd moeilijk te omschrijven. Maar zij is heel herkenbaar. Ja, absoluut. Kate Bush zelf is ook een, een fascinerend figuur, want uh, het is een kluisenaar. Ja. Dus ze komt niet graag buiten, niet graag onder de mensen. Treedt al jaren niet, uh, niet op. 34 He, jaar. Jullie <laughs> hebben dan ineens succes met haar repertoire. Hoor je dan iets van, van Kate Bush zelf? Nou, nee. Ze zal het inmiddels wel, nee, zij, uh, ze zal het inmiddels wel weten. Uh, ik heb geen contact met haar gehad of zo. Ik weet wel dat haar uh, bassist... die is dan wel naar een optreden van ons geweest. Die heb ik dan wel gesproken. Dus dat is dan wel... Uh, Wat vond uh, hij ervan? Zo... Want hij heeft dan nog met die liedjes zelf gespeeld... met de artiest zelf? Ja, hij was heel erg enthousiast. Ja, voor hem moet het helemaal raar zijn. Want hij heeft al die albums ingespeeld... met allemaal nummers die hij nooit live heeft gespeeld. Die wij dan wel ineens... Live spelen, Dus dat ja. lijkt me heel raar als ik in zijn schoenen zou staan. Hoe kan het dat, dat, dat Kate Bush, want als artiest wil je toch graag applaus hebben en, en voor een publiek staan. Hoe kan het als je zo succesvol bent dat je ervoor kiest om nooit meer op te treden? Ik denk dat zij zichzelf nooit echt als artiest in die zin heeft gezien. Ik geloof dat ze in een interview ook wel eens heeft gezegd... dat ze zichzelf niet echt als zangeres ziet, maar meer als schrijfster eigenlijk. Dus Zij houdt heel erg van het scheppen en het creëren van, van dingen. Dus ik, ik denk dat dat het, dat dat het is, dat dat gewoon groter is dan het artiestendeel in haar. Want literatuur was ook altijd heel belangrijk voor haar. Ja, ze was zelf dat... een liefhebber, ze probeerde het ook in haar muziek te verwerken. Ja, klopt. Heel veel referenties naar, uh, naar boeken. Uh, ze, heeft, uh, voor, uh, ze heeft ooit The Sensual World uitgebracht. Dat had ze ooit geschreven op uh, uh, een tekst uh, van uh, James Joyce. En dat, die tekst mocht ze uiteindelijk niet gebruiken. En daar heeft ze voor haar, laatste, voor haar voorlaatste album, moet ik zeggen, uh, alsnog toestemming voor gekregen. Dus ja, ze heeft echt wel wat met, met literatuur. Wat voor publiek eh, krijg je? Want, want eigenlijk weten we niet wat nou het typische Kate Bush publiek is. <laughs> omdat er nooit, of dan zo heel lang niet meer is opgetreden. Dus, Klopt. Het zijn het mannen met waarden? Ook, maar ook meisjes van 17. Het is echt heel divers. Dat, ik was er zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar. En hoe reageren die op, op jou? Los van enthousiast. Wordt er, wordt er bij zo'n optreden wordt er gehaald omdat het soms ook sentimenteel is? Of ja. gedanst? Wat, wat gebeurt er in die zaal? Uh, ik heb wel eens uh, uh, van iemand teruggekregen dat ze het jammer vond dat ze niet kon dansen. Maar ik heb ook wel optredens gehad waarbij er wel mensen uh, mee aan het zwaaien waren. En uh, armbewegingen meedoen en in hun stoel het, uh, het dansje van Wuthering Heights meedoen. En zo dat soort dingen. Maar ik zie ook echt regelmatig mensen huilen, ja. Hoe gaat het verder? Want uh, ga je hierna weer eigen werk doen? Of, of weet je het nog niet? Of blijf je voorlopig in Deze succesformule doorgaan, nou, we willen hier nog wel heel even mee door. Dit, uh, dit bevalt wel dit, dit succes. En, en hoe ver ja, gaan jullie hebben... het brengen? Waar gaan jullie allemaal naartoe? Nog um, nou voor dit jaar, voor dit seizoen, is dit onze laatste um, en we hopen volgend jaar gewoon meer in uh, Engeland kunnen doen, maar eigenlijk ook wel meer in de rest van Europa. Heel veel succes, Maaike Breiman Dankjewel. met uh, de tribute. To Kate Bush en veel, uh, veel plezier ook morgenavond. Ja, dankjewel. dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, hoewel Beatrix steeds ouder is, spreekt ze de troonrede steeds sneller uit. Dat ontdekte taalwetenschapper Hugo Kenee. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft u precies gedaan voor onderzoek? Um, ik heb onderzoek gedaan naar de troonredes, een aantal troonredes van Beatrix. Um, en ik heb gekeken hoe snel ze die uitspreekt. En uh, daarbij heb ik rekening gehouden met een aantal complicerende factoren. En die heb ik door allerlei ingewikkelde statistische ingrepen... Uh, geprobeerd uh, daarvoor te corrigeren. En waarom wilde u dat zo graag weten? Want wat maakt het uiteindelijk uit hoe snel de koningin de troonrede uitspreekt? Ja, dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit, maar, maar het is wel interessant, want uh, we hebben allemaal het idee dat het leven allemaal sneller gaat en dat we ook sneller spreken dan dat we vroeger deden. En dat is een vraag die heel lastig te onderzoeken is, omdat er zoveel verandert. Uh, ik, uh, uh, dat geldt voor ons allemaal. Hè. Uh, uh, uh, dus vergeleken met hoe we 30 jaar geleden waren, we praten anders en ons hele leven ziet er anders uit. Maar bij die troonredes, die zien, dat is nog allemaal precies hetzelfde als in 1980. De hele entourage, de sfeer, de setting... De dus hetzelfde soort tekst, hetzelfde ja. soort entourage, hetzelfde ja. persoon en dan kan je het... Goed en dan vergelijken. kan je dat dus heel mooi vergelijken. En dan kan je dus precies zien wat gebeurt er nu in het spreektempo uh, te in al die jaren. Uh, en dan zou je dus eigenlijk verwachten, de spreekster die wordt ouder... dus die zal wel langzamer gaan spreken. Aanvankelijk gebeurde dat ook, maar uh, ergens in het midden van de jaren negentig... is die tendens geleidelijk omgekeerd en is Beatrix weer sneller gaan spreken. Laten we um, luisteren naar, naar 1984. Het gaat over prijscompensatie, dat had je toen nog. Ja, niet de prijscompensatie... De prijscompensatie. En dan gaan we meteen door naar 2008. En de fundamenten van onze economie. Dus eerst de prijscompensatie uit 1984. Dat niet de prijscompensatie. En dan de fundamenten van de economie uit 2008. En de fundamenten van onze economie. Dat is toch duidelijk sneller, je hoort het al een beetje. Ja, dat is, dat is ook echt duidelijk sneller, dat hoor je ook wel. En... Uh... Uh, als je de computer duizenden van dit soort stukjes laat analyseren... zoals ik gedaan heb, dat waren er meer dan 4000... dan kan de computer dus inderdaad zeggen... nou ja, uh, uh, ja het is een klein verschil uh, in de orde van grootte van... Uh, uh, nou, een heel, relatief heel klein verschil. Maar, uh, maar er zit duidelijk wel echt een tendens in. Ja. Maar zegt het iets over de koningin of zegt het nou iets over Nederland? Want het kan ook zijn dat ze inmiddels de routine heeft. Ze zit lekker in de vel, ze kent die zaal wel. Die troonrede zit er goed in, niet bang voor versprekingen, lekker gaan. Dat, dat zou je inderdaad kunnen denken. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is ook wel een mogelijkheid die ik, uh, die ik in mijn beschouwingen heb genomen... en heb overwogen en heb erg over nagedacht. Maar ik denk dat het dat niet alleen is. Dat is het misschien voor een deel wel. Ze zit er lekker in en ze, ze heeft het al vaker gedaan. Maar wat heeft ze dan vaker gedaan? Ze heeft vaker een troonrede voorgelezen. Kijk, Het doel van de troonrede is niet om daar zo snel mogelijk door die tekst heen te jassen... Maar het doel van de troonrede is om u en mij en iedereen te overtuigen dat dit het beste is voor het land. En dan is en, het niet handig om het steeds sneller te doen. En dan is het niet handig om te langzaam te spreken, zodat de mensen erbij in slaap vallen. Waarom zijn de hey. Nederlanders, want als het dan iets zegt over Nederland, hè, waarom ja. praten we steeds sneller met z'n allen? Nou, dat is, dat is wel een moeilijke vraag. Um, dat, dat, de, en daarvoor moet je misschien ook uh, uh, een socioloog zijn of iets anders. Um, uh, maar alles is sneller geworden. In 1980 was er nog geen hoge snelheidslijn, geen e-mail, geen internet. Uh, alles ging aanzienlijk trager dan dat het nu gaat. Dus spraken wij ook... Uh... Langzamer. Dus wij spraken ook langzamer. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de weerberichten van het journaal... daar heb ik ook naar gekeken. Ook uh, allemaal dan, veel langzamer. Die gingen allemaal veel langzamer. En daar of je, je moet heel snel bewegen, praten of we erbij. zitten door de tijd heen. Hugo ja. Kenee, hartelijk dank, taalwetenschapper. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Chris Keijne Nog een mooie nacht. Goedendacht, vrienden. Het tijd voor was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Daar sta je dan. Dat was het, dan? Ja, dat was de advocatuur, was het, ja. Daar hang je dan, zou ik ook willen zeggen. Daar is het dan. Hij heeft lak aan onze regels. Hij heeft lak aan zijn cliënt. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Gep, grappig, dit. Ben je er klaar voor? Hoe moeilijk kan het zijn? Daar heeft je spijt van. Ach, spijt. Wij gaan door. Het is, het is wat het is. Een oranje de kleur. De mensen For hebben mij vandaag gebeld. Ga je uit met het lid. Want oranje ik heb de hele nacht niet van geslapen. Het zit in de voren. Radio 1.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 Hun vredesmissie bracht diepe oorlogstrauma's. Je wordt boos, onmachtig. En je hebt er ook niet in kunnen grijpen. Zes oud-militairen gaan terug naar de plek die hun leven tekende. Dus dat helikopters gewoon naar beneden schoten. Om huizen te raken of mensen te raken. Jongen, dus jongen, dat stond niet in de folder. Oorlog in mijn hoofd. Morgenavond, half tien, Nederland 3. Dit is Radio 1.